Oordelen en hoe ermee om te gaan. Een van de belangrijkste problemen van ieder van ons, niet alleen van Julian mij die leren, maar van elk mens die was, is en zal zijn, is oordelen. Oordelen en hoe ermee om te gaan. Let goed op wat ik probeer te zeggen. Wat nu bij mij opkomt. Want het is bijzonder praktisch en belangrijk. En geeft een vorm van redding. Niemand hier op aarde is vrij van oordelen. Niemand Geen heilig wij laten natuurlijk bij het beschouwing. Maar geen mens op aarde. Als je zegt dat iemand niet oordeelt, dan begrijp je het niet als je dat zegt omdat oordelen iets is wat wij niet in staat zijn om niet te beleven. Het is erg diep wat ik nu probeer uit te leggen. Oordeel is niet dat jij oordeelt, niet dat een ander oordeelt. Maar een gedachte die komt en die een gevoel, een idee, geeft om te oordelen. Als oordeel zich op welke manier dan ook manifesteert, oordeel kan zich op verschillende manieren manifesteren. Het is niet alleen dat een mens zelf kan oordelen over alles, kankeren, over het weer, over de buurman, zijn medewerkers, politiek. Het is oordeel. Ook als, als het in je eigen hoofd en hart zit. Dat je het niet hardop, hardop zegt er is ook een ander oordeel dat het jou leekt dat een ander over jou oordeelt. Dat is ook een soort oordeel, want jij oordeelt dat een ander over jou oordeelt. Maar wij kunnen het wel onder de noemer, onder de noemer brengen dat een ander oordeelt. <coughs> Je moet het steeds in verband brengen met jezelf. Het lijkt jou dat andere oordelen, duidelijk. Je weet de motivatie van anderen niet. Maar het lijkt jou dat andere oordelen tegenover jou of tegenover iemand anders. Er bestaat nog een derde type van oordeel, oordelen tegenover het besturingssysteem van het heelal, tegenover Hashem. Waarom ben ik zo so gemaakt? Waarom ben ik ziek? Waarbo waarom ben ik dit of dat? Waarom is mijn orgaan te dik? Noem maar op allerlei oordelen over Hashem. Al die manifestaties, al die drie typen van oordelen, komen om jou te helpen jezelf te corrigeren. Dus niet vluchten van het voelen, ervaren van oordelen. Dus niet dat als je er een oordeel bij jou, als er een oordeel bij jou komt, dat je zegt, nee, nee, ik ga het niet doen, want oordelen, oordelen mag niet. Wie oordeelt, zal veroordeeld worden. Je gaat dan, je gaat het dan namelijk onderdrukken in jezelf, verstoppen in jezelf, en dat moet je nooit doen. Een religieus mens doet het, humanisten, filos, filosofen. Filosofen doet, doen, een, doen het anders dan een religieuze mens. De filosoof doet het via zijn kopie, via zijn intellect, logica. En een religieus mens doet het zo omdat het een dogma is. Dat is allemaal kinderlijk. Nog geen volwassen omgang met oordelen. Want zij blijven tot hun laatste snik oordelen. Zowel filosofen, humanisten als religieuzen, zij oordelen allemaal in bedekte vormen. Um, Als iemand zich katholiek noemt, dan is het zeker dat hij automatisch oordeelt over een protestant. Laat staan over moslim en anderen. Ieder die tot een groep of groepering bestaat, welke dan ook, ieder die tot een groep of groepering toebehoort, welk dan ook, en zich daarmee identificeert, die oordeelt. Daarom maken wij geen groep, geen kabbala groep. Spreken we niet van een kabbalistische groep? Ieder van ons werkt individueel. Wat moeten wij dan doen in tegenstelling tot wat de wereld doet? Niet vlucht. Niet verstoppen, niet verdringen. Het oordeel, hoe het zich dan ook manifesteert. Hoe vaak per dag komen wij het gevoel tegen, dat wij tegen het besturingssysteem van het helaal zijn, tegen Hashem zijn? Waarom is het zo? Waarom heeft, heeft hij de wereld zo gemaakt, dat ik mij zo ellendig voel. Hoe vaak per dag kijken wij naar een ander met, een, met het kwade oog. Dat wij oordelen. Geen mens is vrij van oordelen. Op welke manier dan ook. Niemand is vrij van oordelen. <coughs> Oordeel komt juist van het feit dat wij geschapen zijn als de wens om te ontvangen alleen voor jezelf. Het is het gevolg van het weerkatsen van het licht, van het stukje dat niet gecorrigeerd is. Als het stukje dat niet gecorrigeerd is verkeerde man omhoog brengt, verzoek, verkeerde verzoek omhoog brengt, Oordeel, dat is verkeerde man. Dan draait de hogere traptrede zich om. Draait zijn rug naar jou. En dan ervaar je als dien, als slecht. Dat komt omdat het reageert op jouw ongecorrigeerde onge iets. <coughs> Met andere woorden, je moet altijd blij zijn. Als er een gevoel van oordeel bij jou opkomt, of dat anderen oordelen, of dat je tegen Hashem oordeelt, let goed op. Blij zijn, niet in de zin dat je oordeelt en een kick krijgt van jouw oordeel, want dat bedoelen wij natuurlijk niet. Maar dat het voor jou een signaal is: kijk. Daar zit mijn eigen tekort en daar moet ik wat aan doen. Ik ga het even snel afmaken, want anders wordt het een lange les. En wij houden ons bezig met Prietsgeïm. Studieonderdeel Prietsgeïm. De vrucht van de boom des levens. Maar dit is geïnspireerd door Prietsgeïm. Wat moeten we dan doen? Niet verdringen wat er bij jou opkomt, zo'n oordeel. Want verdringen helpt niet. Als je een oordeel wat bij jou opkomt, van welke aard dan ook, verdringt, wat doe je dan? In plaats van jezelf te corrigeren, dit bepaalde oordeel te gaan corrigeren, verstop je het en zeg je later een andere keer. Zo ga je het misschien naar je volgende incarnatie verplaatsen. Daardoor gaat het oordeel leven in jou, en dan wordt opgehoopt, komt een ander oordeel van Later, een andere keer, en nog weer een andere, en wordt opgehoopt. Je corrigeert het niet. En nu de oplossing, de reddende hand van Hashem. De methode om jezelf steeds te corrigeren van elke vorm van oordeel. Hoor het met twee open oren. En maak je hart open en weet dat als je dat gaat praktiseren, dat dit jouw geweldige redding zal geven. Praktisch, in elke omstandigheid van je dagelijkse dagelijks leven. Wanneer een oordeel van welke aard dan ook bij jou opkomt, in je hart, in je hoofd, waar dan ook, verstop het niet, maar verdraag het. Hoor wat ik zeg. Leg het niet in je hart. Verdraag het. Je komt thuis en je ziet de buurman die met een nieuwe mooie auto aankomt. Nog voor je het zegt, denk je dat die gesjoemeld moet hebben met geld, met belasting, of misschien doet hij rare dingen waarmee hij geld verdient. Dit komt automatisch in je op dat komt omdat dat stukje van jou niet gecorrigeerd is. Wat moet je doen? Je moet dat gevoel van oordeel wat bij je opkomt verdragen. Meteen tegen jezelf zeggen verdragen. Telkens wanneer oordeel bij je komt, zeg je bij jezelf verdragen. En dan verdraag je dat. Je moet kracht daarvoor opbrengen. Dat verdragen doen, doet man opstegen naar boven. Dat is manverzoek met een stukje van de gwoerot, oordeel. Je brengt het oordeel omhoog, legt het in handen van het hogere en zegt, ik wil het verdragen. Daardoor laat je het hogere dat oordeel corrigeren. En daardoor komt van boven een soort van draadje van reddend licht, van chassadim. Het kan chassadim zijn met een schijnsel van chogma. Dat ligt er aan welke soort oordeel het is, de kracht van het oordeel. En dan verkreeg je correctie van dat stukje. Ordeel. Als je dat regelmatig doet, hoor wat ik zeg, ik zeg het je eerlijk, ik oordeel nog honderden keren, ik weet niet hoeveel keren per dag, en het is verschrikkelijk wat ik nog steeds ervaar, maar omdat ik deze correctiemethode praktiseer. Komt er bijna automatisch. De correctie komt bijna automatisch. Het oordeel is niet van mij. Oordeel is eigenlijk niet van jou. Het komt bij jou om gecorrigeerd te worden. Het is niet erg dat het bij jou opkomt. Dus wanneer het bij je opkomt, dan ga je bijna automatisch qua kracht zeggen ik moet het dus wel doen van binnen. Verdragen. En dat geeft opluchting en correctie. Telkens word je sterker, omdat naar krachten te zeggen. Niet gewoon een gevoel van opluchting, maar opluchting dat een stukje zonde is gecorrigeerd.